Met Lucien Grekens. Louds met Paul Hart. Radio 501, en daarvoor de kick met Simone, was blij dat ik dat plaatje kon draaien. En wat ben ik ook trouwens, blij dat ik dit plaatje kan draaien hier op 501, uh, ik ga je wat vertellen. Oh, dat gaat heel goed, nee natuurlijk bedoel ik natuurlijk niet dat ik dit plaatje kan draaien, maar de Shoutout Louds, ik, uh, ik was eerlijk gezegd die plaat al heel erg lang kwijt, nadat ik hem misschien twee keer had gedraaid. En uh, hij bleek dus, uh, ja, uh, ja, het hoesje had ik wel. Daarom wist ik ook nog wel dat ik die plaat had, want anders vergeet je dat ook wel weer. Maar diezelfde cd die erin zat, die bleek dus, uh, vond ik afgelopen zondag weer terug toen ik een plaatje draaide van Smash Mouth. En daar zat de cd ook in en toen was ik wel heel erg blij. Want het is een hele fijne plaat van het derde album van deze band, uh, Work. Was dat dus Fall Hard. Ah, nou goed, uh, we gaan verder met muziek. Uh, voordat ik even zeg, want deze was achter de platenkast gevallen. Straks nog een plaat die ook achter de platenkast was gevallen. Maar we uh, hebben ook iets uit de platenkast gevallen van Cyril Prumper. Die komt straks langs uh, om zijn uh, favoriete platen te gaan draaien in de platenkast van Cyril. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst wat nummers draaien. Wat muziek uh, op deze radiozender. Uh, en uh, dan beginnen we natuurlijk met uh, een plaat van Art One, Art One, Art Now, een gezelschap uit Duitsland. En dit is het nummer, dit is niet zomaar een nummer, dit is het nummer Known Like This op Radio 501. One R, Two, nou Now van hun Fiasco EP, uitgekomen in 2007. Deze Duitse band euh, laatst lekker rammelen als jij ze live gaat bekijken. Euh, gaan wij verder met, euh, ja, niks minder dan deze, ja, The Wolf. Wat een, uh, uh, ja, een, uh, een bandje is uit Nederland. Natuurlijk Psychedelica op Radio 501 met het nummer uh, Voodoo Mademoiselle. Ondertussen moeten we nog even wachten tot de instart. <laughs> Uh, ik hoor nog steeds niks. Dat gaat helemaal goed. Uh, ja, in ieder geval gaan we verder met muziek. Ik, uh, ik moet even een technisch dingetje nakijken. Dat is wel handig. want straks krijgen we de platenkast van Zero Prumper. Die is hier straks in de studio. Ondertussen luisteren we even naar een nummer van uh, Daizek. En uh, het nummer dat we gaan luisteren, we blijven toch een beetje in dat zombie hangen, is Zombie Trail van zijn album. This Mangy soul, die is uitgekomen in 2011 alweer. Dat is vorig jaar, uh, trouwens. Ja, Zombie Trail van Dizek. Op 501. What second was all that you had to? Make my day All that you care for Put it in the grave Do it up again What if a second Was all that you had to Make a It's in my head Mark Mulholland en Craig Ward van hun plaat Waiting for the Storm was dit het nummer. Secret Places, nou en die geheime plaatsen die zijn we nog even aan het zoeken. En uh, die kan je ook bijvoorbeeld vinden in het land Zweden. Dat ligt in uh, Scandinavië, dat is voor me mensen heel bekend. En uit die plaats, uh, of uit, uh, uit Zweden, uit Stockholm, komt uh, de formatie Crystal and Johnny Boy. Uh, ze speelden dit jaar weer op het uh, festival De Bestuiving. En van hun, uh, ja, een, eigenlijk hun demo-plaat die heel vernuftig in elkaar is gezet... Uh, spelen we hier het nummer My Heart Beats Bad ja uh, yeah. Dat is gewoon wel grappig uh, Crystal is zelf uh, uh, modern dans heeft ze gedaan in Amsterdam en uh, Johnny die, uh, dat is een elektricien Is radio 501, radio 501. Ons hoofd zet dat op. de Don't Touch My Croc Maches. Niet aan mijn tossie zitten. Oftewel de tossie Band uit Amsterdam Noord. Ik zag ze op Hemeltje Lief. En uh, ze waren redelijk uh, baldadig, balsturig en uh, wat al niet meer. Uh, gaan we verder met een beetje dat ik ooit op Summerbreak zag. Of eigenlijk waar het niet. Vorig jaar hebben ze overal getoerd. Uh, zelfs op NS-stations uh, stond ze lekker weg te spelen: de Tunes. En dit is het nummertje Appels. Nou ja, apples natuurlijk in het Engels uh, hier op radio 501 sweet in Fall in love, but it's not good enough Whenever see fund fond of apples all alone Zap apples in, in a week and I'll be fine yeah. And I will become better all the time Nothing that I'd like more than cinnamon, cinnamon and apples and a little bit of cream Well, I can hardly take it any longer No, I can hardly take it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 Altijd leuk als een collega langskomt en uh, ja, wat een vrolijkheid. Altijd leuk als een collega langskomt met taart, want er is er iemand jarig. Dan moet je altijd weer kusjes geven en dat soort dingen. Maar de taart is altijd lekker en vooral appeltaart, daar hou ik dan wel van. Uh, niet van die vlaaien trouwens, die vind ik uh, meestal niet te eten, tenzij het van de echte bakker is. Maar ja, uh, meestal is dat dan toch een beetje van die goedkope vlaaien. En dat, uh, nou ja goed, met koffie uh, weet je dat wel aardig weg te slobberen. Uh, we gaan even nog op muziek draaien, daarna komt uh, Sigel Prumper, uh, Prumper, uh, ja. Aha, Cyril Prumper, komt eens naar platenkast langs. En, uh, uh, maar voordat we dat doen, gaan we eerst even verder met Mr. Fogg. Keep your teeth sharp. Uh, speelde afgelopen week einde op, de, op het takterras van, uh, van iemand van Polynesian in Utrecht. Een Engels gastie en uh, die maakt erg leuke elektronica. Dit is Mr. Fogg met Keep your teeth sharp. Op 5 0 Us, 'cause we've been here too long. We've changed the rules so that we can't carry on. And all of this success has made us sleepy. One. To take a rest In all of this success has made us sleepy. van. Cyril Prumper. Een hele middag. Een hele middag, Cyril Prumper. Welkom in de studio. Daar is hij dan toch hè? Daar is hij dan, daar is hij dan. Uh, ik zal hem eigenlijk even netjes voorstellen. Ja, wie bent u? Nou, ik ben dus, uh, <laughs> ik ben dus Cyril Prumper. Uh, 37 jaar en jong. Kijk. Werkzaam als heftruckchauffeur bij een hele bekende supermarktfirma. wiens naam ik niet nader gaan noemen. Vanwege reclame. En dergelijke, dergelijk. ja, ja, ja ja ja. En uh, drummer van een, uh, een heel leuk bandje uit Horen genaamd Juist. Al sinds augustus uh, 2010, dus bijna alweer twee jaar uh, sla ik mijn stok aan pijn in de band. Ja, kijk, want is dit je eerste band uh, waar je in speelt of uh, ben je nee, daarvoor ook al uh, ik, actief geweest? Ik uh, ben daarvoor zeker actief geweest. Ik heb ook gespeeld in Redemption, de reggae uh, Bob Marley tribute in de regio wel een aantal keer opgetreden en dat is uh, helaas ter ziel gegaan omwille uh, van uh, bepaalde uh, ja, gebeurtenissen, zeggen, Gebeurtenissen, uh, individuen. Ja. Uh, ja, Dat is jammer, uh, Maar jammer. Ik, dat, uh, want Yous is echt uh, meer een rockband. Zeker. En, uh, zeg ook wel eens een beetje uh, klei, echt uit de klei getrokken rock. Nou, dat is dat je dat zegt. Wij, uh, wij repeteren in, uh, in hem en dat is ook echt, echt in de klei gewoon, weet je. Dat uh, repeteren in de klei, dus uit de klei getrokken, dat klopt eigenlijk wel, uh, hier en daar wel een beetje wat jij zei. Ja. Maar je bent altijd als drummer actief geweest? Ja, ja. ja. Wat betekent dat voor de platen die je hebt meegebracht, is dat uh, wat kunnen we ongeveer verwachten? Nou, ik, uh, ik heb natuurlijk bepaalde voorbeelden, waaronder Cesar Zuiderwijk van de bekende band Golden Charlie, we, ja? Charlie Watts van de uh, Rolling Stones. U allen wel al waarschijnlijk bekend. Ja, en dan heb ik nog Neil Young en Crazy Horse bij me. En R.E.M. heb ik wat van. En oh, heerlijk allemaal klassiekers. want de Waar de gaan we nu toe. naar luisteren? We gaan nu luisteren naar Please Go van Golden Earrings. Van diezelfde Gordon Earrings met Cesar Zuiderwijk op was, drums. Ja, en het was toen nog met, uh, met S. De Golden Earrings was het toen. Oh ja, de Golden ja. Earrings. Ja. ja, precies. Nou, we gaan er meteen naar luisteren. Prima, man. Gaan we, gaan we even genieten. Please oh, go. Lekker. So liar to me You know I'll be dying If I should see it. You make a lot of men, No matter who it will be Listen baby You can imagine what happens to me now You said you want to be free Like other people so it's be 1 So if you won't love me, don't stand in place while I'm lost. I ask you, I ask you now, please go. leave the tears from my eyes. You throw my love away. I wonder why. You got none of love, what's the lie to me? You know, I'd be the die if I should see it. You make a lot Please go, Jawel. Golden Earrings. Zeker. Met de legendarische Cesar Zuiderwijk op de drums. Ja, dit is een van de eerdere nummers, hè? Dit is wel, uh, ik denk dat het wel in 1965 zo'n beetje moet zijn geweest. En waar ik altijd dacht dat het, uh, dat het de Beards waren, en, uh, qua sound en zo En uh, kwam ik een jaren later pas achter dat het Golden Earrings was. En gewoon uit Nederland, uit Den Haag, weet je. Dat is zoiets. Ja, te gek. Ja. Maar de, was, want je hebt hier ook de dus Cesar Zuiderwijk, een van je ja. voorbeelden op drums. Ja. Wat vind je dan specifiek aan dit nummer, gespreken? Nou, gewoon zo'n zo aparte manier van. van uh, ja, zijn ritmes en zo. Uh, zo'n aparte uh, snelle techniek. En uh, daar hou ik eigenlijk zelf ook wel van. Hoewel ik zelf niet heel erg snel ben, maar daar uh, hou ik van. Dat, nou goed, dat... Technisch vernuftige drummers zijn ook van. En lekkere roffeltjes en. en roffeltjes. Uh... en uh, iets wat net, net buiten de maat, maar ook weer net goed valt, zeg maar. Dat het dreigt fout te gaan. En dat soort dingetjes. Ja. Want we gaan zo nog een nummer uh, luisteren van de uh, Golden Earrings. Ja, dat, uh, dat is Back Home. En waarom, ah. waarom ook specifiek, dat? want we hebben net uh, Please Go, uh, ja. ga, ga toch eens een keertje. <laughs> ja, of, uh, of maakt die tekst jou dan helemaal niet zoveel uit? Op zich maakt de tekst me niet uit, maar het is gewoon een nummer waar ik helemaal op uit mijn plaat kan gaan. Uh, ja. Van back alleen ja. al om de melodies en zo. En gitaartjes, lekker gewoon. Ja, bekend van die reclame ook weer met die, uh, later nog een keer gebruikt in ieder geval de reclame met, uh, met een trucker. Ja. Een beetje dat trucgevoel zit er wel in. Best wel, ja. Dus dat. Uh... Het, is, het is wel muziek die je al, uh, sowieso zou kunnen draaien, ja. Ja, ook gewoon, oh, maar ja sowieso ook gewoon lekker tijdens het werken. Uh... Ja, of, of als je even lekker alleen thuis bent of zo. Uh. De muziek even uh, heel hard. Dan, dan kan ik er ook wel naar luisteren, ja. Dan, dan, dan komt dat komt het wel gelegen, die muziek. Of hier uh, bij Radio 501, natuurlijk. Of bij 501, natuurlijk. Kijk, ja, dat bedoel ik. Precies. dus ja, Nou ja, daar komt die. Ja. Ja. ja, daar komt hij. Dat is hem, back home. De, en er komt een fluitje ook, hè? Toch of niet? Uh, ja, Berry hey, speelt die dwarsfluit op. Ik denk dat hij nu komt. Daar is hij. Daar is hij. Ja. Heerlijk. Nou, back home. Oké. Okay. zo zuiderweg. Oh, oh, deze roffel. Oh, Stuiteren. Dat is een ja ja. Red Hot chili pepper Het kan ook zijn dat ik deze plaat ook zelf al heel lang uh, heb. Ja, het is uh, best wel etnisch te noemen, Ja. Dit is ook uh, het eerste album. Dit album met Californication, waar het nummer op staat. Ook het eerste album uh, dat John Franchante weer meedoet. De legendarische gitarist van de Peppers en, en het tilt de muziek naar een uh, behoorlijk hoog niveau, vind ik wel. Ja, het is echt een uh, knallende plaat. Waarom eigenlijk ik dit vind... nummer? Nou, omdat ik uh, deze... Ja, die, die, die vond ik dus er ook... Uh, dat ik hem kocht, dat weet ik nog. Dat vond ik ook het nummer dat het er het meest uitsprong uh, meteen al. Ja. En uh, ja, ja die, die, die sound van die drums van Chad Smith, ik ben er helemaal gek van. Helemaal gek. Helemaal, helemaal gek. Ik ben er helemaal gek van. Ja, hij zat lekker, le lekker met zijn tom zat hij wel lekker. ja. Ik vind hem wel de king uh, van, uh, van de funk uh, qua drums hoor. Ja? Ja, absoluut. En uh, het is altijd heel scherp uh, zijn sound. Ja, we gaan, uh, Cyril, we moeten er even uit, uh, zoals ook voor de reclame, maar uh, ook voor de plaat voor je hoofd, uh, Day Learning to Love. We gaan uh, na de, in het uh, begin van het uur, Cyril, uh, we wel even onze uh, meningen over uh, vellen. Is goed, man. Dus we stappen even uit de platenkast en yes. in de tweede uur zijn we weer keihard terug met uh, nog veel meer klassiekers en uh, nieuwer materiaal en nog meer klassiekers. Komt goed. Oké, okay, man. De radio 501 plaat voor je hoofd. Like radio. Echt iets.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 De Daverende Donderdag op radio 501. Afternoons met Lucienne Greepes. De Platenkast van. Ja, de Platenkast van Cyril Prumper. Oh, oh, oh. Welkom in het tweede uur van uh, de Afternoons op deze Daverende Donderdag. Oh, oh, oh. Cyril? je bent er nog bij, uh, Cyril. Welkom. Hè? Ja, het is altijd handig om uh, even terug te horen. Uh, ja, inderdaad, de koptelefoon gaat weer op. Dat is jammer. Ja, hallo, uh, Cyril. Ik ben er. Daar ben je dan? Ja. ja. Je schuist heel, nog niet over. Ik nou was weer? heel ver weg. Ja, maar je maar stond toch, er wel. Maar toch dichtbij. In het gevoel, met de geest en ziel en zaligheid was je ja. aanwezig. Ja, absoluut. Uh, Cyril, waar beginnen we mee? Uh, we beginnen met het nummer Hey, Hey, My, My into the Black van Neil Young en Crazy Horse. Oh, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Ja, die, uh, dat zullen jullie merken. Dat is best wel een hele mooie, zware rock. Gewoon. En, uh, dat heb ik meegenomen omdat ik daar ook toch wel uh, een fan van ben van uh, zijn muziek. Oh ja? Ja. ja. Maar wat, wat vond je trouwens van de plaat voor je hoofd? Sam Day was dat? Ja, ja, het is niet echt helemaal mijn ding, maar uh, het is ook wel, uh, wel een leuke frisse melodie, vond ik het wel. Een lekker plaatje. Ja. Oh, maar je zei eigenlijk ook wel eens een nummer dat, dat niet heel erg eigen lijkt. Uh, dat wat... iedereen zou hebben kunnen geschrijven, zeg maar. Ja, dat, dat, dat denk ik wel. <laughs> ja, dat mag je ja, wel ik zeggen. Ik weet hoor. niet of ik dat mag zeggen, hier, maar uh, ik, ik ben normaal niet zo van, uh, van dat soort uh, commentaar... Uh. Nee, maar het, is, het, is een, het was een lekkere frisse melodie, dat wel. Dat wel, ja. Dus het, is, het is wel, uh, wel uh, een leuke melodie, was ik. Ja. Ja, maar terug uh, naar jouw platenkast, want ja. uh, daar staat hij dan wel in. Hey, hey, my, my, into the black. De live versie van uh, Neil Young en Crazy Horse. Ja, wanneer, uh, wanneer heeft hij dit gespeeld? 1990, meen ik uh, uit mijn hoofd te weten. Ja, ik wil even, ja. even kijken hoor, want ik heb hier natuurlijk het hoesje bij de hand. Bij de hand. Ja, je moet heel goed kijken. Vaak staat het er in het, in het heel klein op. Jeemig, man. Laten we het maar op 1990 houden. 1991, 1991, die staan op de Kijk, valreep. Zit er maar een jaar naast, man. Ja, dat is uh, op zich een hele keurige scoren. Dan is het album misschien al uh, heel snel 25 jaar oud of zo. Ja, nou, weer 30 jaar. En... Zo. Nee, nee, wacht. Nee, ik zeg het helemaal. Ik zit te lullen. Even 19 13, 13. Uh, ja... Oh, dat gaat er wat sterker aan. Wat doet het er ook toe? Hè? Ja, wat maakt het is, uh, we, kunnen, we gaan er even naar luisteren. Nieuwe Jelle Hey, hey, my, my into the black. Oh ja. Yeah. crazy horse met het nummer Hey Hey My My into the black mensen. Oh toch eens wat een aportejose. Wat een heerlijke plaat. Alleen ik vind het einde bijna nog mooier. Er zitten dus een reet te houden hoor, ja. ja, een beetje zonde, een beetje jammer eigenlijk. Ja. ja we doen, laatste. Ah, door het uh, gejuich mogen we wel even heen ja, houden, Dat denk ik dan. Dat vind ik ook wel. Uh, bedoel, dat doen als je naar een concert gaat. Uh, lopen mensen ook door elkaar heen te praten? Ja, dus eigenlijk, ja precies. Uh, Eigen, eigenlijk zijn we gewoon die mensen naast je die niet ziel kunnen zitten. Eigenlijk zijn we gewoon uh, naar een concert aan het luisteren, maar, maar dan uh, met het publiek op uh, ruime afstand. Precies, ja. Maar uh, waarom heb je Neil Young meegenomen? Nou, dat ik ook wel. Uh, ...zijn muziek al, al heel lang uh, waardeer. Eigenlijk al, eigenlijk al vanaf dat ik nog niet eens uh, geboren was. Dat ik in mijn vaders uh, verrekijkertje zat, om het zo maar even te zeggen. En uh, vond ik het eigenlijk al mooi. Oh ja? <laughs> maar is het, uh, dit is echt en met hij, de paplepel ingegoten? Nou, ik hoorde vroeger nummers als Heart of Gold en, uh, en, en Cinnamon Girl... ...hoorde ik allemaal op, op mijn vaders platen spelen. En, uh, dus eigenlijk is het inderdaad met de paplepel al ingegoten. Dus dat uh, wat, wat voor uh, muziek heeft, hebben je ouders in de, in de kast uh, staan? Uh, BZN. <laughs> Uh, BZN? Uh, de oude, oude BZN dan nog? Of, uh, nee, de, want... die hoenpapa BZN, zeg maar. Oké, okay, want die... daarvoor waren ze nog een soort folkrock-achtige ja, formatie. Ze, ze hebben wel een tijdje hardrock gemaakt, volgens mij, voordat, uh, voordat ze hun eigen bedachten, we moeten wat anders gaan doen om, ja. om uh, landelijk nog wat te kunnen betekenen in de muziekindustrie. Ja, ja want uh, hoe ging het nummer ook weer? Sweet Silver Annie. Nee, ja, zoiets. Uh, Ik ga niet zingen, hoor. Dat, uh, nee, nee, er zijn dat, mensen nee, je... die waarschijnlijk luisteren, die dat niet kunnen waarderen. Oh jeetje, oh jeetje. Dus. Maar BZN dus, maar of de Hoenpapa versie Ja, zoals in de kast als Mon Amour en dat, soort, oh God, ja, dat ja. soort shit, zeg maar. Ja, ben je daar niet echt van gediend dan? Daar ben ik dan weer niet van gediend. Nou, dat mag je rustig zeggen hoor. Ja, nee, daar ben ik echt niet van gediend. Maar, maar ze hadden kennelijk, dat is dus Neil Young en Crazy Horse ook in de kast staan. Blijkbaar, ja, dat album Harvest hadden ze in. Ze hadden het album... Uh... Everybody Knows This Is Nowhere, weet ik toevallig. In het album Zuma hebben ze waarschijnlijk nog wel hoor, allemaal. Maar het komt alleen niet meer tevoorschijn. Oh nee, het ligt ergens onder een dikke stoflaag. Waarschijnlijk wel dat je het is niet eens meer kan vinden door de, de meten stof. Kun je ze niet even kidnappen dan of zo? Uh, redden van de ondergang? Ja, ja eigenlijk wel hé. Want nee. nou, wordt het, nou wordt het door de rat besnuffeld, dat wil je uh, er eigenlijk nou, ook niet uh, uh, uh, geweten hebben. Uh, uh, als je hem dan eens een keer uit de, uit de verpakking haalt, dan ziet het er meer gaat in dan één waar hij... Uh, <laughs> Op de platen spelen moet. Precies. Nou, ik weet niet of muizen echt aan, de, aan, de, aan het vinyl durven komen. Misschien wel bakken lied nog. Oh, lekker, uh, ja, misschien precies. vinden ze dat wel lekker. Ja. Lekkere gebakken lied. Nou, gebak <laughs> Ja, gebakkeliet bijvoorbeeld. Precies. Uh, het is geen gebakken lucht, maar gebakkeliet Nee, maar goed. Jij hebt hem gewoon op uh, cd. In deze ja. live. Uh, want je staat in je kast nog meer van Neil Young en uh, Crazy Horse. Oh, Dezelfde ja. albums waarschijnlijk. De, onder andere en... Uh, dan heb ik, was, heb ik zelf nog Unplugged, heb ik. En ik heb, uh, jeetje, Live Oh, de klassieke live, MTV lived. Unplugged. Jeetje, man. Klassieke MTV Unplugged, ja. Jeetje, dat is, uh, met, ja, dat met, is tegenwoordig doen ze het af en toe nog eens keertje, hè. Maar, uh, met klassiekers als uh, Old Laughing Lady, en ja. uh, A Needle and a Damage Done. Happen twee. Harvest Moon. Dat ja. soort klassieken staan er allemaal op. Ja, want tegenwoordig, ze hebben ook een plaat weer uitgebracht met klassiekers, hè? recentelijk. Heb je die al gehoord? Neil Young Crazy Horse. Ja. Ja, en dat vind ik een beetje jammer. Dat wil ik wel even zeggen. Dat, ik was helemaal verheugd. Er komt een... Uh, ik zit helemaal in euforie achter de computer. Er komt een uh, nieuwe CD van Neil Young Crazy Horse uit. Ja. En ik wil hem checken op boor.com. En uh, er staat er uh, tien Amerikaanse, typisch Amerikaanse volksliederen op. Ja. Dat is uh, dus een album met koffers. Met ja dat voel ik wel een beetje een teleurstelling. Beetje denk. Een teleurstelling. Ik had zin in een nieuwe uh, rockalbum van Neil Young Crazy Horse. Waar ze eigenlijk onbekend staan. Precies. En wat, ja, wat jullie al nou net ja, gehoord hebben. Nou ja, ze rocken natuurlijk op zich een aardig en weg op die plaat. Maar... Ze rocken als een malle. Maar ja, ja, precies. Maar deze plaat rocken ze helemaal als een malle. Die er nu aankomt, hè? Ja, want ja. We, we, we hebben hier nog even een nummertje klaar liggen. Want we kunnen er nog genoeg van krijgen. En, nee. Uh, uh, welk nummer gaan we luisteren? We gaan nu luisteren naar Neil Young Crazy Horse met Rocking in a Free World. Ah, en dat is uh, gewoon lekker weer wegrokken. Wegrokken. Heerlijk. Nou, in a free world nog wel. dus uh, Het gaat helemaal goed komen. Zeker weten. En uh, daarna gaan we gewoon weer verder met nog meer muziek. Nog meer muziek. Ik heb genoeg meegenomen voor jullie, dus uh, blijf luisteren. op www.radio501.nl Pico Chico. Het was dus Neil Young en Crazy Horse met Rocking in the Free World, extra lange versie. Heerlijk, vijf minuten lang gewoon op jouw Radio 501, dankjewel. Waar hoor dat je, je dat er... nog, waar hoor je dat nog? Nou, op Radio 501 ja, hoor je dat in de platenkast ja. van heel Prumper. Uh, juist, nou, daar hoor je nu even niks hoor, bij mij thuis in de platenkast hoor. Nee, die is, uh, dat is uh, yeah. piep uit de muis in ja, het Ja, Dat is echt, uh, daar kan je in te horen vallen daar. Ja precies. Met, uh, waar gaan we eigenlijk heen? Waar gaat het heen? Waar gaat het heen hè? Dat nou, is natuurlijk even de vraag. Er kwam uh, me net iets te binnen. Ik heb een cd meegenomen van U2. Daar staat een samenwerking op met Green Day, uh, het nummer The Saints Are Coming. Ja. En die wil ik graag draaien voor mijn grote vriend Arwin Tamminga. Oh, wat, wat zoet en wat lief. Ja, toch? Arwin Tammergaan, misschien ook wel bekend voor Radio 501. Zou komen. Die uh, schijnt hier ook wat te doen, ja. Ja, ja, ja weet... die heeft volgens mij een uh, soort vrijdagavondprogramma ik, ik weet niet precies wat, maar... Uh... <laughs> maar wat, uh, wat betekent dat nummer voor jou dan? Ja, nou, eigenlijk... Uh, eigenlijk die herinnering dat, uh, dat... Hij is een beetje van uh, Green Day en ik ben een beetje van U2. En uh, hij vindt het een overgewaardeerde band en ik vind het een geweldige band. Ja. Nou, en dan kwam dit nummer laatste een keer op de radio in de auto, op de terugweg van een repetitie en ik uh, bij mij net, dat kunnen we wel eventjes uh, draaien. Dat is wel een leuk dingetje en toevallig had jij hem ook nog op een, uh, op een plaatje staan. Ja, ik had hem uh, bij me. Ja, want uh, van wel, welk jaar is dit nummer? Het is wel, even, mm, het is wel vrij recent hè, volgens mm, mij. Ik denk dat dit moet wel in, uh, in de jaren 2000 uh, uitgekomen zijn. Uitgekomen zijn ja. Ja, hij staat, to, hij staat toevallig op een single-collectie en hij staat ja. ergens aan het einde voor Window in the Skies. Ik denk dat het dat moet wel 2005 geweest zijn, denk ik. Zoiets. Dat, dat is, uh, geloof ik ook wel. Het was net na een tournee, uh, dit nummer, geloof ik. Nou, dan gaan we er gewoon even naar, lekker naar luisteren. U2. En, en nou, kondigen we hem zelf maar even aan. Dit is dus uh, speciaal opgedragen aan uh, Armin Tamminga. U2 met The Saints Are Coming To Town. Dus met Green Day samen. Heel goed. Rolling Stones met Jumping Jack Flash. Jawel. Ah, oh, lekker. goed is Zoals ze dat in Brabant zeggen. Keigoed. Keigoed. Het schitterende Brabant. Nee. Uh, want daar okay. is, uh, dat is uh, jouw moeders schoot, uh, Brabant. Nee, want nee, hey, hoor. Dat, uh, dat, dat is een uh, algemeen bekend dat ze daar uh, alles uh, met keien voor zeggen. Ja, ja precies. En hier zeggen we uh, gewoon uh, steen. Steengoed hier, hoor. Keigoed. Ja. Ja. Nou, zo. <laughs> Dit is dus... Uh, dus is mijn andere grote held op de drums, Charlie Watts van de, van de Rolling Stones. Ja, kun je iets zeggen over zijn stijl? Wat je dan, want is het ook iemand die jou echt beïnvloed heeft bij het oefenen op de drums? Oh, absoluut. Ja, ja. Ritmisch uh, heeft hij zeker uh, wel invloed op uh, de dingen die ik nu uh, speel. Uh, ja. In mijn huidige muzikale carrière. Ja, want, uh, hoe, uh, want hoe, heb je het, uh, hoe heb je het vak geleerd? Is dat dan echt met ja. bandjes meedrummen of... Uh... Ik heb, ik heb het eigenlijk uh, ik heb, ik heb een blauwe maandag les gehad, uh, wat noten leren lezen en uh, toen dacht ik bij mezelf, nou doe het maar zelf, want uh, die lessen, dat, uh, uiteindelijk moet je toch alles zelf uh, leren. Uh. Uiteindelijk... Uitwikkelde je eigen techniek en zo. ja. Ja, je hebt een, echt een eigen technieken dat, dat andere drummers jou zien denk denken van, hé, wat doe jij nou? nou wat, wat is dat voor een goede drummer? Ja. En, en, en, en, uh, nou, dat is dus Cyril uh, Prumper van Used. Uh, ja, ja, zo gaan die ja, geruchten. Zo gaan de geruchten, dat doen <laughs> ze ronde. Ja. Maar Charlie Watson, wat heeft hij dan precies wat jou zo aanspreekt? Nou, ik, ik vind, hij is een hele rustige drummer, een, een hele late-back late gast. Dat ben ik zelf ook volgens mij wel. En uh, ja, hij ja, is een simpele, simpele manier van spelen. En, uh, en toch effectief zijn, uh, dat spreekt me heel erg aan. In zijn. Uh, hij bereikt zijn. Een, ja? Ja, wat wij zeggen? Hij bereikt zijn doel met, uh, met weinig middelen. Ja, want zijn drumstal is, uh, is, is ook niet echt groot. Als je dat ziet, uh, dat is een, een, een kick, een snare, uh, een hi-hat en, en een tommetje en, en drie bekkens en dat is het, weet je. En hij haalt er toch uit wat, uh, wat, wat effectief is. Ja, wat, wat, wat, vind je, wat vind je nou van dat soort sportlui die je vroeger ook bij, ik, ik weet even zijn naam niet hoor, ik ben heel slecht met namen, maar bij uh, Frank Zappa had je vroeger natuurlijk zo'n gast met een gigantische... Zo'n kit. Ja. Met, met een hele kooi eromheen Ja. ja ik, uh, wat vind je daar nou van? Op zich lijkt me dat meer iets voor, voor, voor, de, voor de show. Niet zozeer om, uh, om, om, uh, om het spel uh, qua drums uh, Interessanter te maken of zo. te maken. Ik denk dat dit echt meer een show element is, dat grote drumstel. Ja, wat zou je dat nou wel eens een keer willen? Nou ja, wie weet pak ik nog wel eens een keertje goed uit. <laughs> ja. <laughs> Als, uh, ja, dat weet je niet. Uh, je... Wat, wat er van gaat komen allemaal. Precies. We, we krijgen nu, uh, nu Kosebien. Ja. Dat, dat we, is weer uh, uit andere hout uh, geschreven. Of in ieder geval wat moderner weer. Hele uh, andere koek. Back to the present. Of, welke plaat is dit? Deze plaat heet West Rider Pauper Lunatic Asylum. Ja, die titel. Is echt een uh, onmogelijke slaat, titel ook. Slaat helemaal nergens op. West Rider Pauper Lunatic Asylum. Ja, het is en, een soort uh, asiel of zo. Uh, ja, bijvoorbeeld als je die hoes ook ziet. Dat neigt uh, er ook wel een beetje uh, die sfeer waar de, die hoes... Ja, precies. Je ziet er wel wat in wat op een dierenasiel uh, lijkt, ja. lijkt. Of een ander, Gek huis. As, of een ander asiel. En, uh, ja, dat nummer wat ik wil laten horen, dat, is, uh, dat heet Thick as Thieves. Ja. Een beetje uh, heel wat anders dan wat jullie net van me gehoord hebben. En uh, een beetje akoestisch. Een heel, heel fijn nummer. Ja. En dat, uh, dus dat, dat gaan we gewoon meemaken. Graag met jullie delen. Jullie wil ook even je gevoelige kant uh, laten ja, zien, begrijp ja, ik? ben zo gevoelig, joh. Ja. Dat weten heel weinig mensen. Ja, maar dat is wel goed dat je dat even op de radio, ja. radio kan zeggen. Ja, ja, ja, dat kan ja, ja. hier gewoon, he? in de platenkast. Die ja, weet iedereen het. Ja, <laughs> nog even een paar traantjes wegplenken straks voor de webcam. Dat en dan, zijn de geheimen van de platenkast, hè, dit. Ja, precies. Dan ga je, dat, ga je dat gewoon aan delen, aan dat ja. soort uh, dingen. Absoluut. Dus dat, uh, Heel goed. Nou, we gaan dus... Uh, Kasebion uh, komt hier. Uh. Thick as thieves. Heerlijk. Nou, oh, dat klinkt al... Dat uh, is een simpel kitje ook, trouwens. Het zou het je al kunnen wijzen ja. Ja. Ik, dit is... Uh... Ian, Ian Matthews op drums, geloof ik. We were, thieves, in in the we were stolen hearts, vintage souls. Aided by lies amongst the meeting perform, performing in day and night, night. See the lines upon my face, walking in circles with the human race, and all the little I got you holding me back Hoor hem, hoor. Hij Ik word... komt, uh, komt luid en duidelijk door. Ik zie bijna een traantje bij komen. We nou. zijn bijna wegplenken. Nou, niet doen hoor. Laat maar laat gewoon stromen, joh. Ja. Oh, wat horen we nu? Kijk. Oh, nou, de bekende klanken, ja, de mensen horen hem gelijk alweer de top 2000 voorbij komen. Een all-time classic volgens mij, dit hè? Een all-time classic van Prince met Purple the Rain. Een beetje uh, toepasselijk op het weer van nu, maar dan uh, anders. Precies. <laughs> God. Lekker, Lekker, Prins met Purple Rain. Of 501, kijk, dat rijdt. Prins met 501. Ja. 501. Ja, ja heel goed. En uh, nou, dit heb ik gewoon meegenomen omdat ik het gewoon een geweldig nummer vind en, uh, en aan Prins hoeft eigenlijk bijna niemand iets toe te ja. Nou, Eigenlijk niet, eigenlijk kunnen we gewoon gelijk doorgaan met het volgende nummer, of wil je en, toch nog wat zeggen? Met het volgende, ja, dat kunnen we wel even doen, ja. We, even kijken of we het er mooi even doorheen kunnen hangen, want we hebben een mooie. Ze hebben zelf ook een hele aardige introductie geschreven op dat nummer wat we eigenlijk willen laten horen. Ja. En uh, volgens mij is dat Pink Floyd of niet? Dit is. Uh, dat heb je allemaal goed. Dit is het intro uh, van Dark Side of the Moon die ze uh, toen de tijd in 1994 tijdens de tournee helemaal speelde, dat album. Integraal. Ja, integraal heet dat. Ja, met een ja. Uh, keurig net woord. Ja. En uh, nou, ik denk, dat heb ik toen zelf ook mee mogen maken. En, uh, oh ja, was je erbij? Ik was erbij in de Kuip toen. 1994 als uh, broekie van 20 geloof ik. Ja, ja, klopt precies. 1974 en 20 is 1994 volgens mij. Ja, dat staat hier op het album ook. Dat opname staat uh, maart, maart en oktober 1994. Ja, in dat jaar uh, was ik dus erbij, uh, bij een concert van hun in de Kuip. En sindsdien hebben uh, ja, ze het me toch wel weten te pakken met hun... Uh, met hun uh, muziek en uh, spektakel om de show zijn. Ja. Ze staan eigenlijk uh, wel bekend om hun goede live shows, ook met licht uh, en lasershows en uh, en, en een, een perfecte manier van live spelen gewoon. Dat is, dat is onwaarschijnlijk goed gewoon dit. Ja, ze maken er echt een gigantische show van, hè? Uh, dat, uh... en, gewoon, uh, ja, precies, en, uh, met, met percussie erbij en, en uh, twee drumsets. Kijk, daar sta, stond jij, stond jij, dus, was je toen ook al uh, bezig met drums? Of, uh? Ja, natuurlijk. Ja, ja? Uh, toen had ik ook uh, de, de pollepels al in mijn handen duwen. Ja, dus <laughs> zat lekker mee te drummen daar oh, in het publiek. Absoluut, ja. Ja, nou, ja. Mee drummen is misschien wel een groot woord, maar uh, ik, deed wel, uh, ik stond wel helemaal uh, net te doen alsof ik aan drummen was, zeg maar. Ja, Als <laughs> je dacht te gaan. Nou, te gek en, toch? Helemaal naar mijn plaat gaan, ja. Ja, dat was lekker baarden voor jou. Oh, dat, uh... zo lekker. Ja, <laughs> lekker, lekker, lekker, lekker. Echt. Wat een mooi boekje ook, hè? want dat valt wel, wel fijn hè, dat een cd een beetje... En, en het valt nog niet eens uit elkaar na al, uh, al die jaren. Talloze luisterbeurt. Ja, heb je er oh. veel op gezet? Ja. ja, ik vind alleen dat hoezie je een beetje onhandig met, uh, met cd's eruit halen en zo. Ja, dat is het enige. Ze beschadigen vrij snel op die manier. Uh, ja. Van karton op karton. Ik, ik hou er niet van. Een hele hoop cd's van tegenwoordig komen niet eens meer uit een jewel case. En meestal uh, gewoon uh, karton schijnt te... Uh, Vinden ze hem makkelijk of zo? Mooier. Past het ook makkelijker in je cd-kast en zo? Ken je dat? Ja, kijk, dat is met dit. Het is natuurlijk wel vrij dik, hè? Die Dus dat is het niet. Uh, hey. man, hij Hij stopte nu mee. Hij stopte mee, maar we dachten we gaan mooi even door naar het nummer 2. En dat gaat kijk. hij, gewoon, hij gaat gewoon door. En dit is dus het nummer Breed. Daar ging het om. Juist. Heerlijk. Nou, genieten. Leke. En even terugdenken aan die tijd uh, 1994. We gaan 20 de... jaar terug in de tijd. De Kuip. Ja. Yeah. Volle Kuip, hè? Volle Kuip. I'm Lidl. Leuk, uh, leuke plaat. Nou, nou durf je het, het wel te zeggen. Ja, nee, is nee, nee, dat is ook omdat ik het echt leuk vind. Ja, ja, dus als ik het niet gek. leuk vind, zeg ik het ook gewoon. Ja, precies. Heel goed. Nee, nee fantastisch. Maar, maar wat, wat zei jij nou net, uh, waar hij naar nou geluisterd zou kunnen hebben? Nou, ik denk zomaar Bruce Springsteen. Ja, kijk, lekker, lekker, lekker, lekker. lekker. Uh, ja, ja, ja. Uh, Bruce Springsteen uh, hoor ik er wel een beetje in. Een beetje uh, e Street Band, uh, Ja, invloeden. Dingetjes. Wat, wat, wat, wat kleine... Uh, uh, Accentjes enzo. Accentjes, dingetjes, loopjes. Uh, uh, samenzang. Inter intervallen Samenzang, samenzang hele... vooral. Ja, ja. Dat is een heel sterk ding in, uh, in de Bruce Springsteen uh, band Ik heb ja. er niks van bij me, helaas. Nee, maar we hebben gelukkig wel Alan Doyle. Uh, uh, uh, Alan Doyle. Met dank aan de Daan van de Donderdag, want dit was natuurlijk de donderdisc. Ja. En uh, nou, we hebben er alweer een nieuwe disc in gedouwd. Uh, Monster van R.E.M. Ja. Een van jouw favoriete platen of... Uh, van R.E.M zeker, ja. Van R.E.M zeker, want daar heb je ook veel van uh, in je kast uh, staan. Ja, daar heb ik ook wel een uh, en ander van. Ik denk wel, uh, wel een album of acht. Ja, want dit is weer um, iets meer van hun uh, grunge-achtige kant laten zien. Uh. En zat, uh, ja, inderdaad. Uh, dit, is dus, uh, dit is dus Monster. En daarna kwamen ze, kwamen ze nog met uh, New Adventures in Hi-Fi. Wat overigens ook een hele, hele vette plaat is. Uh, eigenlijk eigenlijk nog, een, nog een betere album, vind ik zelf. Ja, wat, wat, wat, wat, uh, ja, waarom eigenlijk? Ja, om de, om de pakkende, pakkende melodieën nog die uh, dan Monster, zeg maar. Ja, met dat alarm ook. Dat... Ja, joh. Ja, ja gekke plaat. Ja, dat is, een, uh, dat is eigenlijk een beter album, maar, uh... maar dit is ook wel ja. uh, heel goed, hoor. Nou, ik, ik ken dat nummer nog, joh. Wat de Frequency Ken, dat uh, gaan we natuurlijk luisteren. Ja. Ik ken hem nogal van een bandje van mijn broer. Die had het dan van Kink en Fem opgenomen. En ja. Ja. er zit dus het gelul erheen, waarschijnlijk ook. Nee, er zit, er zit weinig gelul erheen. Want volgens mij was het gewoon een soort non-stop-uur. Dat wist hij dan ook alweer welk nummer uur hij oh. moest opnemen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, uh, je wil het nummer natuurlijk zo, zo compleet mogelijk hebben. Zonder uh, slap gelul. Ja, zoals we nu aan uh, doen Zoals zijn. we nu aan het doen zijn. Ja, maar ik vind het, uh, ik vind het onwijs leuk. Uh, ja. Uh, het is alweer bijna afgelopen trouwens, maar hierna kunnen we nog wel een nummertje doen. En wat dat is, dat is nu nog een hele grote verrassing. Dat mogen jullie raden? <laughs> ja, oh ja. ja, stuur je antwoord naar uh, postbus uh, oh nee, uh, 1624 AA in Hoorn. Koelportsweg nummer 1, Ter attentie van Radio 501. Maar waarschijnlijk uh, tegen de tijd dat je dat ding in de bus hebt gegooid. Uh, ben ik alweer vertrokken. Ja, en dan heb je de plaat ook al gehoord. Dus ik ben, ben bang dan? dat dat heel weinig zin heeft. Dat gaat er niet worden, denk ik. Maar we gaan gauw verder, want dan kunnen we daarna nog even een plaatje draaien. Ja. Het wordt wel een beetje spannend. Maar een ja. heel kort nummer krijgen we daarna gewoon. en Dan uh, gaan we ja. nu naar R.E.M. Met What's the Frequency, Ken Oh ja. En het ken. Het ken het. Ken Dat ken je Ja, inderdaad. Oh, toch ja, wel. toch wel. Het ken het. Ja, het ken. It's a frequency at the show. Er ook vast de tranen wel van in je ogen. Ja, dat is weer voor de luisteraars maar, thuis. Maar dit was dus Arie met What's the Frequency Kenneth. Kenneth. Nou, en zo komt een... Uh, en nou, het kon. En het kon, het ging helemaal goed. Ja, absoluut. En het was uh, werkende en uh, nou, helemaal fantastisch. Ik vond het echt heel gezellig, uh, Cyril. Ja, ik vond het ook uh, een, een, een fijne beleving. Ja, maar leuk om je eigen plaatje altijd uh, te ja, laten horen. Ja, ja. Hè? Normaal laat uh, ik ze alleen maar aan mezelf horen, als ik thuis ben. Uh, ja. En nu aan een uh, wat bredere... Een breder publiek. Juist. Nou, mensen die kunnen reageren, kunnen natuurlijk altijd reageren naar studio radio 501nl Ja. En dan maak je natuurlijk zelf ook nog muziek. Ik maak zelf muziek uh, met de band Juist. Ja. Te uh. bewonderen 17 juni op de Horense Stadsfeesten. In Hoorn natuurlijk, in, in het Hoorn. schitterende Hoorn aan de Zuiderzee. Of op de niveau. Rode Steen en dat doen we samen met Wie Cook With Fire uit Haarlem. Kijk, nou dat, dat, gaan, we, dat gaan we helemaal uh, meemaken. Een combinatie doen van... Uh, onze muziekstijlen. Nou, te gek. Ik denk wel dat het uh, wel erg leuk gaat worden. Ja, mensen Zijn... die uh, niet in Hoorn wonen, maar meer in het oost van het land, uh, hebben die nog een beetje geluk. Want, een beetje uh, meer in de richting van Duitsland vooral. Dan gaan we dit, oh, ja? 13 juli op het Bierfest spelen. Kijk, www.bierfest.de nou, geloof ik. Bierfest, pullenvullen, bierfest.de. Uh, zoiets. Nou ja, uh, maar even op, gewoon en in DuckDuckDoc. Daar, de uh, daar trappen we het festival af. Oh ja, jullie zijn een opener. In Wiener. Wiener. Wiener. Wiener. Oh, Wiener. Ik denk afkomstig van wiener schnitzel waarschijnlijk. Ja, ik denk dat die schnitzel daar wel ergens vandaan komt. Dat zal, uh, <laughs> ja. dat zal ook wel, ja. Nou, spannend. En uh, komt er ook al een plaat voor jullie uit die we zelf ook in de platenkast kunnen zetten? Ja, dat, dat zit wel in, in de planning dat we een, een, een, een demo gaan opnemen. Ja. Maar dat, uh, dat komt er ook aan. Het komt er Ik en weet dat... niet wanneer, maar het komt eraan. Het is nog even afwachten, maar dan komt het ook. Absoluut, ja. Daar gaan we vanuit. Uit de klei getrokken plaat wordt dat. Een soort van. Heerlijk. Nou, hartelijk dank, uh, Sigil. Ervan. En uh, ik zou zeggen, uh, uh, eet smakelijk straks. En uh, jullie ook thuis. Ik uh, dank jullie zeer. Bedankt voor het luisteren. En straks gaan we verder met Rastabarri, die nog probeert... om deze regenachtige dag uh, nog een beetje zonnig te krijgen. Eerst de reclame. En tot volgende week. Volgende week komt uh, Valentijn... Valentijn van Zirk van heten, komt plaatjes draaien en dat belooft Soul. Uh, het belooft heel veel verschillende dingen. We gaan het gewoon meemaken. Houd de site in de gaten.